11 uur. Het NOS Journaal. Lissalat Thomasen. 103 pensioenfondsen hebben aan de Nederlandse Bank laten weten... dat ze gaan korten op de pensioenen. Dat is nodig om eind 2013 weer financieel gezond te zijn. Gemiddeld gaan de pensioenen met 2,3 omlaag... 34 fondsen hebben aangegeven dat ze meer dan 7 gaan korten. Bij de meeste pensioenfondsen gaan de uitkeringen per 1 april 2013 omlaag. Acht fondsen voeren die korting 1 april aanstaande al door. De namen van de pensioenfondsen die gaan korten zullen nog door de pensioenfederatie bekend worden gemaakt. Het aantal meldkamers voor 112-diensten wordt teruggebracht van 25 naar 10. Die 10 meldkamers worden één organisatie... waarin op dezelfde manier wordt gewerkt. Zo moet de efficiency worden vergroot. De ministerraad heeft een reorganisatievoorstel overgenomen... van het Veiligheidsberaad en het Korpsbeheerdersberaad. In de meldkamers nieuwe stijl worden 112-meldingen aangenomen... en wordt er meteen geregeld welke hulpdienst wordt ingezet... zo zegt een woordvoerster. Wat u merkt is dat u niet zelf meer hoeft te bedenken welke hulpdienst u nodig hebt. Dus of u belt voor de politie, de brandweer of de ambulance. Maar dat u gewoon uw verhaal kwijt kunt. Er is iets gebeurd waardoor u waarschijnlijk toch al enigszins in de stress bent of in paniek. U kunt gewoon vertellen wat er aan de hand is. En de multidisciplinaire centralist bepaalt welke hulpdienst er naar u toegestuurd wordt. De politie heeft vrijdag bij een vrouw in Halsteren 109 dierenhuiden in beslag genomen. Het gaat om vellen van panters, stinkdieren, bevers en otters. De politie vond in de woning ook opgerolde slangenhuiden, het schild van een schildpad en stukken wit koraal. De 60-jarige vrouw had de spullen op Marktplaats te koop aangeboden. Tegen de politie zei ze dat ze niet wist dat het om huiden van beschermde diersoorten ging. In Afghanistan zijn drie Italiaanse militairen omgekomen bij een auto-ongeluk. Ze reden met hun voertuig in een kanaal. Het ongeluk gebeurde in de westelijke provincie Herat. De mannen reden in een konvooi door het district Shindad... toen ze van de weg raakten en in een kanaal terechtkwamen. De Italiaanse president Napolitano heeft de nabestaanden gecondoleerd. In een bos in het Zuid-Limburgse Margraten is zondag een links gefotografeerd, gisteren dus. Althans, dat zegt een Belgische fotograaf die het dier op beeld heeft vastgelegd. De Euraziatische links is zeer zeldzaam in Nederland. De Belg plaatste de foto van het dier op de site waarneming.nl. Dat is een site waar mensen foto's kunnen plaatsen van dieren die ze hebben gespot in de natuur. Staatsbosbeheer neemt de waarneming heel serieus, zegt een woordvoerder. Um, ja goed, het uh, zou heel goed uh, kunnen dat hij uh, uh, gespot is. Uh, in België is hij al uh, gesignaleerd en ook daadwerkelijk uh, bevestigd. Maar um, ja goed, we nemen uh, alle meldingen hier in Nederland ook serieus. Maar um, uh, zolang er nog geen bewijs is geleverd dat hij hier zit, uh, kunnen we dit ook nog niet bevestigen.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 Radio 1. De Gids.fm. Met Deborah Plekkenhorst. Goedemorgen. De werkloosheid steeg vorige week tot 6% van de beroepsbevolking. Wat betekent dat als je 55-plus bent? Wil iemand je dan nog? En kom je ooit nog aan de slag? In de reportageserie Werkplein 010 hoort u hoe Rotterdam de werkloosheid probeert te bestrijden. Heel mooi en vooral ook heel belangrijk. Zo typeren internationale filmcritici de documentaire Justice for Sergei... die vorige week in Berlijn in de prijzen viel. De documentaire over een Russische advocaat die corrupte politici ontmaskert... is in Rusland zelf omstreden. Maar vreemd genoeg is hier wel vertoond. Zometeen praat ik met een van de makers, Hans Hermans. En de Amerikaanse wereldomroep bestookt Iran met een satirische talkshow... die is geënt op de Daily Show. Het schijnt een enorm succes te zijn. Vooral onder jongeren die geïnteresseerd zijn in politiek en ook iets te lachen willen hebben. Straks in de wereld ontvangen meer details. En voor een blik in de studio. Surf naar degids.fm. Al jaren duiken verhalen op over een links die zou worden gezien in de bossen van Limburg. En ondanks vele pogingen lukte het niemand een foto te maken van deze katachtige. Tot nu, want gisterochtend was daar opeens het eerste kiekje van een links in Nederland... te zien op de website waarneming.nl. En op dit moment lopen de fotografen en biologen in de bossen bij Margraten om het nieuws te verifiëren. Want hoe betrouwbaar is deze foto eigenlijk? Ik vraag het aan Jaap Mulder. Hij is bioloog, maar niet de bioloog die in de bossen loopt. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft wel contact met uw collega-bioloog daar? Jazeker, ja. Ja, ja, ja. Het is natuurlijk een spannend, uh, spannende zaak. Ja, wat, wat doen ze daar precies? Nou, ze proberen de, de plek terug te vinden waar het dier gefotografeerd is. Op de foto uh, is het duidelijk. Het gaat duidelijk om een links. Er is geen twijfel aan mo uh, mogelijk. Maar je weet natuurlijk nooit waar een foto precies gemaakt is. Dus, uh, uh, maar er zijn wel wat karakteristieke bomen uh, te zien op de foto, dus die plek moet terug te vinden zijn. Maar en u zegt daar... al dat u er in ieder geval van overtuigd bent dat het inderdaad een links is die daar op de foto staat. Op de, op de foto is het duidelijk een links, maar ja. uh, wat, wat, wat, wat kun je wel niet allemaal met een foto, hè? Nou, dat, dat is zo. Precies. Dus, uh, en nou ja, zolang dat niet echt geverifieerd is. Ik hoop dat dat in de loop van vandaag uh, gebeurt: dat die foto daar echt gemaakt is. Uh, ja. ja, want als u die plek uh, gevonden heeft, of als zij die plek gevonden hebben, ja. wat kan je daar dan nog uit afleiden? Uh, nou, dat daar een links geweest is. Ja. En, en, uh, en misschien wel sporen vinden, wellicht? Nou, misschien nog wel, maar de, de foto spreekt voor zich. Voor, uh, voor zich. Dus dat, dat hoeft dan niet per se meer. En dit zou de eerste uh, echt bevestigde waarneming worden, als dat gaat lukken, van een links in, in Nederland. Want er worden wel eens uh, ja, sporen gevonden en er zijn nogal eens mensen die een links menen uh, te zien. Het probleem is alleen dat in alle gebieden in West-Europa waar die uh, linksen v voorkomen of, of nog net niet voorkomen, dat daar altijd heel veel linksen worden uh, gezien door uh, mensen die heel graag links zien, zeg maar. Ja, en dan zien ze wellicht een, een grote kat ook aan voor een links. Of een hond, ja. Uh, dus dat... Uh, dat, dat, dat, dat alle gebieden waar links zitten. die worden omgeven door een hele grote zone. Met, uh, waar wel waar eens waarnemingen worden gedaan. En het is altijd ontzettend moeilijk om een waarneming van iemand anders. te verifiëren, hè? Ja, en als er nu eentje is. Dat is het probleem. Als zijn er dan, als dan als ook meerdere linksen? Nou, dat, is, dat gebeurt niet zo gauw. Uh, uh, jonge linksen zijn natuurlijk aan het zwerven. op zoek naar een eigen leefgebied. Het zou een jonge links kunnen zijn. Als het een links is die echt. Uh, zichzelf ergens gevestigd heeft. Dan heeft hij een territorium van ongeveer... Uh, dat kan wel uh, uh, 200 vierkante kilometer zijn. Dus Zo. een ontzettend groot gebied. Dus deze kan, en, uh, kan en... wel eens uit uh, bijvoorbeeld uh, België of Duitsland komen? Ja, precies. Je moet, we moeten ons niet voorstellen dat uh, Nederland echt een leefgebied is, nu al en, en in de toekomst voorlopig echt ook nog niet. Een echt leefgebied voor links. Uh, wij zijn een soort randverschijnsel. We hebben eigenlijk veel te weinig bossen, in, uh, in, uh, met name in Zuid-Limburg. Het zijn allemaal kleine snippertjes eigenlijk. Links is echt een bosdier. Die leeft van, vooral van reeën, daarnaast van azen en konijnen. Maar het is een, uh, het is een dier wat uh, een heel groot leefgebied heeft. Daar leeft hij met een mannetje en een vrouwtje. En... Uh, hun jachtmethode is zo dat ze, uh, ze vangen een ree vanuit, uh, uh, ze, ze besluipen die of ze zitten stil te wachten tot er een langskomt. Het zijn geen renners zoals cheetahs of zo of uh, leeuwen. Het is een beest wat ergens stil gaat zitten. In ze de wachten en het... slaan dan toe? en aflaan toe. En dan eten ze zich twee, drie dagen de buik vol... en dan lopen ze weer 30 kilometer naar een nieuwe plek. Dus dat zijn echt hele grote afstanden... waar ze weer op die manier gaan jagen. En zo komen ze zo, zeg maar eens in de drie weken... Uh, op al hun vaste plekken komen ze langs. Dus het is echt niet zo dat wij nou... Uh, aantallen linkse binnen onze grenzen hebben. Wij zullen een puntje zijn van een linkse gebied... wat zich uitstrekt tot in de Ardennen en de noord eifel Zo af en toe maken ze gewoon een uitstapje bij ons eigenlijk. Precies, dat I is voorlopig het beeld, ja. En is hij gevaarlijk voor ons? Nee, nee, nee. nee. Er, zijn geen, uh, er zijn eigenlijk geen dieren in, uh, in uh, West-Europa... waar je echt bang voor moet zijn. En uh, meneer Mulder, is dit dan toch niet ook niet... een beetje, hoop ik, de Puma... waar we ook een hele zomer op hebben gejaagd? Nou ja, dat is. Kijk, ik ben zelf een van de grootste sceptici wat betreft waarnemingen van anderen, dat is nog wel eens frustrerend voor andere mensen, maar ik blijf er altijd aan twijfelen tot het bewijs echt geleverd is. En uh, dat is ook, uh, ook nu zo. Dus uh, uh, maar dat we aan de rand zitten van een gebied waar Linksen voorkomen, hoewel nog heel weinig hoor. In de Ardennen en de Eifel, uh, de Duitse Eifel, die uh, daar lopen misschien, uh, nou ja, een paar linksen rond, echt nog geen tien of zo. Dus uh, een randverschijnsel voorlopig. En wanneer gaat u weer bellen met uw uh, collega in het bos? Uh, nou, die wordt door van allerlei mensen suf gebeld. Dus ik uh, laat hem even met rust. Ik hoor het wel. Uh, wij ook, uiteraard. Jaap Mulder, bioloog. Dank voor dit gesprek. Prima. Prima. Onze reportageserie Werkplein 010 gaat over de strijd tegen werkloosheid in deze tijd van recessie. En een werkplein is min of meer de opvolger van het arbeidsbureau. En in Rotterdam zitten er vijf en Katinka Beer maakt uh, de serie Werkplein 010. Wat heb je vandaag? Nou, Vandaag gaat het over een groep mensen voor wie het extra lastig is om werk te vinden. 55-plussers. Uh, de sollicitatieplicht geldt ook voor hen. Alleen als je op de eerste dag van werkloosheid 64 bent of ouder of je kunt ook vrijstellingen krijgen als je mantelzorger bent. Maar anders is het gewoon uh, solliciteren. En waar ben jij geweest? Ik was bij een speeddate bijeenkomst met uitzendbureaus... op het werkplein Schikade in het centrum, waar ik tot nu toe iedere keer was. Het UWV organiseert die speed dates twee keer per maand... voor mensen in de WW, als ze nog maar net werkloos zijn... ergens in de eerste drie maanden. Dus een kort gesprek eventjes met iemand van een uitzendbureau... Toen ik er was, was het druk. maar iets van 200 mensen. En die mensen van het uitzendbureau die stonden achter staattafeltjes... zodat de gesprekken ook kort blijven. Werkzoekenden in rijen ervoor. Eh, voor zo'n kort gesprek. En er waren ook 55-plussers bij. Goedendag. Goedemorgen. Mijn naam is uh, Wim Thijl. Hallo, ik ben Bianca. Wat voor soort werk bent u op zoek? Een specifiek werk. Dus van uh, toegevoegd kandidaat gerechtsdeurwaarder. Ja. En uh, dat... Uh, heb ik bij de vorige twee uh, uitzendbureaus waar ik langs ben geweest. heb ik dat ook al gehoord. Dat daar dus uh, geen vacatures voor bestaan op dit moment. En heeft sinds 1998 gewerkt? Ja. Want wij hebben donderdag een actie op de vestiging En dan gaan wij uh, mensen aanbieden bij verschillende soorten bedrijven. Dus daar wil ik graag uw cv ook voor uh, bewaren als dat zou mogen. Ja, natuurlijk. Ja? Hoe oud bent u als ik vraag mag? 62. Is dat een bezwaar? Nee, wij kijken puur naar de werkzaamheden. Waar heeft u ervaring mee naar wat een soort ze zoeken? Dat mag u natuurlijk ook niet doen. U mag helemaal niet zeggen van u bent te oud. Maar krijgt u toch wel eens reacties van werkgevers die zeggen... nou, ik wil eigenlijk een jonger iemand? Nee, waar mensen dan voornamelijk worden afgewezen... is bijvoorbeeld dat het salaris gewoon veel te hoog is. Maar dan kunnen we kijken of we gewoon wat lager naar elkaar toe kunnen gaan. Zou u daartoe bereid zijn? Ja, noodgedwongen zou het dan kunnen betekenen. Maar liever niet natuurlijk? Nee, uiteraard niet. Wat voor werk zoekt u? Nou, ik ben een uitvoerder in de bouw. En is, die bouw ligt een beetje op zijn grond, natuurlijk. Dus ja, het is een beetje moeizaam. Hoe oud bent u? 57. En ik werk 41 jaar in de bouw. En bent u bereid om voor minder geld te werken? Ja, wel voor iets minder, maar niet uh, dikker meer dan de helft. Ja, dat is natuurlijk niet goed. En dat wordt u wel voorgesteld? Dat is me wel voorgesteld, ja. Daar word ik niet echt vrolijk van. U bent vanuit zijn bureau maat interim? Ja, klopt. Hoeveel moeilijker is het om werk te vinden voor 55-plussers? Bij ons in, in de branche, dat is vooral bouwen en techniek... Uh, is behoefte nog aan mannen die, die juist met ervaringen zijn... die juist die rust bewaren. Als het maar mannen zijn die hun vakgebied verstaan... en, en, en weten waar ze mee bezig zijn en de opleidingen nodig hebben... Is bij ons geloof ik niet dat het echt nog steeds zo heel lastig is voor 55-plussers om een baan te vinden. Dus het is ook niet wat werkgevers dan zeggen van de, niet te oud, dan worden ze ziek of... Uh, nee, je ja, hebt er misschien wel eens een keer een tussen die zegt, joh misschien uh, heb je nog wat jongere jongens. Maar ook met het oog op de toekomst, want dan kan ik hem opleiden en nog een beetje naar mijn hand zetten. oude mannen hebben toch vaak, dit is mijn manier van werken en uh, ja, dat is moeilijk om dat nog te veranderen. Maar op het algemeen moet ik zeggen, valt het wel reuze mee. Toevallig, gisteren heb ik zelf nog een werkgever gehad die zegt... Joh, ik zoek constructiebankwerkers, leeftijd doet er absoluut niet toe. Als het maar goede jongens zijn. Ja, en dat zeiden eigenlijk alle mensen van uitzendbureaus die ik sprak. Nee, het is niet echt een probleem, werkgevers vinden het geen probleem. Maar uit cijfers blijkt toch echt iets anders. Onderzoek van januari dit jaar door de Raad voor Werk en Inkomen... na een jaar vindt maar 9% van de 55-plussers een baan. Dus 91% Niet. solliciteert ja. iedere week, krijgt een jaar lang afwijzing na afwijzing. Wat ook uit dat onderzoek bleek, is wat beter helpt dan sollicitatiebrieven schrijven... juist voor 55-plussers, is netwerken. Het UWV organiseert daarom op het werkplein, speciaal voor uh, 55-plussers netwerkbijeenkomsten. En wat zijn dat? Wat doen ze daar? nou Dat is een groepje 55-plussers, 10, 15 mensen. Die komen dan iedere week uh, bijeen. Krijgen ook tips en zo hoe ze aan werk kunnen komen. Maar delen ook hun cv's, uh, vertellen elkaar wat ze zoeken... en hopen dan via elkaars netwerk uh, aan werk te komen. Uh, dus één groep die heeft de 10 bijeenkomsten die daarvoor staan al gehad. Maar die wilden eigenlijk doorgaan met elkaar, iedere week zien... Dat mocht, komen nog steeds op het werkplein bijeen. En zij nodigen dan ook mensen uit uh, die interessant kunnen zijn. Dus werkgevers of mensen die een verhaal kunnen vertellen en vragen kunnen stellen. En afgelopen week was dat de wethouder arbeidsmarkt van Rotterdam, Corrie Lauwens. Als ik kijk naar specifiek de Rotterdamse arbeidsmarkt... maar dat is niet uniek voor Rotterdam, dat zie je in het hele land dan is leeftijdsdiscriminatie is gewoon nog een item. Dat merk je. Je merkt dat toch heel veel werkgevers kijken naar de geboortedatum. Dat het wel degelijk een criterium is om te zeggen, nou die maar even niet. De voordelen zijn nog steeds groot. Bijvoorbeeld het niet willen investeren in, in opleiding. Want ze gaan nog maar tien jaar mee. Denken dat er dat ziekteverzuim hoger zou zijn. Allemaal voordelen die nog steeds een rol spelen. Dus facts en figures paraat hebben... Uh, bij werkgeversbijeenkomsten. Dus nog eens even het rijtje laten zien hoe het nou echt zit met het ziekteverzuim. Wat nou de risicogroepen zijn. En dat juist uh, 50-plussers helemaal niet tot die risicogroepen behoren. Uh, dat, is, uh, dat is voor werkgevers uh, ook nog wel eens een eye-opener. Wat is de leeftijdscategorie van werkgevers waar u we mee praat? Zijn dat, is dat de leeftijd van onze leeftijd? Of jonger? Want ik kan me voorstellen dat deze mensen, als ze onze leeftijd hebben eigenlijk dezelfde, in dezelfde situatie zouden kunnen komen. Dus ik vraag me af, wordt ze ook wel eens een spiegel voorgehouden... van dat de vooroordelen die ze hebben, dat die misschien helemaal niet terecht zijn? Uh, ja, alle leeftijden. Alle leeftijden. Uh, een paar weken geleden had ik een, een, een ronde tafel met ICT-werkgevers. Nou, dan was de gemiddelde leeftijd een stuk lager <lacht> dan als, we, als ik kijk naar de, de CEO's uh, in de haven bijvoorbeeld. Hè? Dan, uh, dan is de leeftijd toch wel weer een stukje hoger. Doet de gemeente Rotterdam nog iets speciaals voor de groep van 55-plus? Ja, de gemeente Rotterdam is nou even niet zo'n hele aantrekkelijke werkgever. Wij zijn flink aan het, uh, aan, aan het bezuinigen, ja. ook op onze eigen organisatie. Dus er gaan vooral heel veel mensen uit en er gaan, komen weinig mensen bij. Uh, je ziet wel dat als specifieke werk. Iedere week komt u hier oh, bij elkaar, een bij de netwerkbijeenkomst. Een ja. Heeft u daar veel aan? Het voornaamste wat ik aan heb is gewoon de, de steun, oh zeg maar, de morele steun. Nee, je bent met z'n allen bezig met hetzelfde schuitje. En je loopt tegen dezelfde dingen aan en zo. En dat, dan kan je elkaar ook weer een beetje oppeppen. Want het is best lastig als je thuis in je eentje zit van... oh, ik moet nu weer dit, ik moet nu weer dat. kost heel veel zelfdiscipline. En uh, als je dan elke keer bij dat, dat helpt. Dus dat is, en verder dat je zegt van we helpen elkaar aan een baan. Dat is nog niet gebeurd, maar uh, wie weet. Nee, ja, ik ken wel genoeg mensen wat netwerk betreft, maar... Het is nou niet zo dat ik daar uh, iemand op zijn schouder kloppen van zeg... heb jij nog een baan? Zo werkt dat niet. Nee, helaas nee, dus niet. Dus ik heb die baan ook niet voor haar, bijvoorbeeld. En ik ben eigenlijk bijna twee jaar werkloos. En ik ga in oktober de bijstand in. En ja, dan heb kan je helemaal geen kant meer op. Dus ik heb nu al grote financiële problemen. En dat vind ik nog erger dan het niet hebben van werk, eerlijk gezegd. Die uitkering is net zo laag als mijn vaste lasten zijn. Dus daar kan ik nu al niet van leven, eigenlijk. De mooiste sollicitatiebrief... Op een baan waarvan ik denk die is helemaal geknipt voor mij, kan ik soms binnen een dag een afwijzing op krijgen. Want het levert echt helemaal niets op. Hoezeer ze ook hun best doen hier voor ons. Heeft u nou ooit de neiging om gewoon een andere geboortedatum op, die, uh, op het cv te zetten? <lacht> ja, uh, dus nee, die arbeidsverleden ja, ik niet. erop staan. Nee, het, het, ik denk ook niet dat het helpt. Inderdaad, het arbeidsverleden is al bijna drie jaar, vierentjes. Dus dat gaat er niet worden, denk ik. Mag ik nog iets in de aanbieding ja. doen? Ja. Want ik kom natuurlijk bij allerlei netwerken. Dus het lijkt mij nou leuk, voor de mensen die dat leuk vinden, om eens een keer met mij mee te gaan. Want ik kom natuurlijk vaak bij werkgevers uh, over de vloer. En uh, we hebben organiseren als gemeente natuurlijk wel eens wat... Uh, ik kan niet jullie allemaal tegelijkertijd meenemen, want dan krijg ik een soort hofhouding om me heen. Maar uh, dan moeten jullie me even matchen. Geweldig. Hartstikke goed. Heel erg Applaus voor wethouder Corrie Lauwers in Rotterdam... die de 55-plussers mee op sleeptouw neemt. Katinka, wat doe je volgende week? Ik ga mee met een bustour door de haven. Een bus vol uh, werkzoekenden. Er is werk in de haven, maar de havenkant met het imago van zwaar en vies werk. De bedrijven in de haven zeggen dat klopt helemaal niet. Kom maar kijken. Volgende week dus in Werkplein 010. Volg de Gids.fm en abonneer je op de nieuwsbrief. Ontvang de hoogtepunten iedere werkdag in je mailbox. Surf naar degids.fm en meld je aan. Ze put hem in een isolationcel En ze beat hem voor 1 uur en 18 minuten Zo komt fiscaal-jurist Sergej Magnitsky in november 2009 aan zijn eind. 37 jaar oud, volledig onschuldig. En 358 dagen lang gemarteld en mishandeld in een politiecel, en uiteindelijk vermoord. Eén Vandaag besteden vorig jaar oktober aandacht aan deze zaak. Omdat de Nederlanders Martin Maat en Hans Hermans er de schrijnende documentaire Justice for Sergei over maakten. En vorige week werd de wereldwijd vertoonde film in Berlijn onderscheiden met de Justice Award van Cinema for Peace. Hans Hermans is een van de makers dus en hij is hier vanochtend bij mij. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik moet u eigenlijk nogmaals feliciteren, want vorig jaar won uw film ook al de eerste prijs op een documentaire festival in Kiev. Welke is nou mooier of belangrijker? Poeh, dat is moeilijk om daar echt een waardering aan toe te kennen. Kijk, Berlijn afgelopen week was enorm groot. Ze was ja. groter dan wij ooit hadden verwacht. Je staat ineens op de rode loper. Brad Pitt, uh, ja, Angelina Jolie. En je hoort en de Winner Hans is. Hans Hermans. Hans Hermans. <laughs> en iedereen denkt, wie is die man? Dus uh, uh, nee, maar kijk, en Kiev, daar waren we helaas zelf niet bij. We waren wel uitgenodigd, maar dat was echt, hebben we gehoord van mensen die erbij waren. Een enorm emotionele gebeurtenis waar de hele zaal collectief... Na afloop één minuut stilte hield voor Sergey Omdat ze daar in de Oekraïne natuurlijk als geen ander weten hoe hardvochtig het Russisch uh, regime kan zijn. Dus dat was ook wel heel bijzonder. Om uit handen dan van die jury. Wij waren via internet. Hadden we, kregen we de prijs uitgereikt. Echt mensen huilen. Uh, dat was ook heel bijzonder. Maar. Afgelopen week, Berlijn, ja toch wel echt een kroon op het werk. Ja, ja en hoe hardvochtig het is, dat, dat is dus duidelijk te zien in deze documentaire. Kunt u nog even kort schetsen waar die over gaat? Ja, de Justice for Sergei gaat over uh, een Russische advocaat... die de grootste fraude met Russisch belastinggeld op het spoor is gekomen. 230 miljoen dollar achterovergedrukt door corrupte functionarissen. En hij heeft daarover gepubliceerd. En in plaats van dat ze hem een, een medaille gaven en hem bedankten, hebben ze hem opgepakt. 13 maanden vastgezet in, uh, in de cel. En daar is hij uiteindelijk onder vreselijke omstandigheden om het leven gekomen. Waarom wilde u dit verhaal vertellen? Omdat sommige verhalen je gewoon raken. Kijk wij, uh, mijn, mijn collega filmmaker Martin Maat en ik maken al, al heel lang uh, ja, documentaires. Maar af en toe dan kom je gewoon een verhaal tegen dat je zo ontzettend raakt. En Sergey. Ik weet het niet, heeft mijn leeftijd uh, twee jonge kinderen... en ik hoorde dat verhaal. En met name wat me ontzettend trof is dat hij... Ondanks het feit dat ze hem in de vreselijkste omstandigheden vasthielden, dat hij toch trouw bleef aan zijn geloof. En nooit is teruggekomen op die verklaring die hij heeft afgelegd. Terwijl ze hem zelfs nadat hij zijn kinderen niet heeft gesproken en al die tijd zijn vrouw niet meer heeft gezien, uh, 25 kilo lichter, doodziek. Ze zeiden tegen hem: Teken in deze verklaring dat je het allemaal verkeerd hebt gehad en je loopt naar buiten. En dat deed hij niet. En dat vond ik zo'n ontzettend voorbeeld. Ja, dat raakte me gewoon. Dan, wil, uh, nou ja, dan, dan zegt u: Dit is zo'n verhaal. Daar wil ik graag een verhaal van maken. Maar dan moet je wel weer terug Rusland in, om het ook echt te Gaan vertellen. Ja. Hoe kregen we dat voor elkaar? Nou, dat was ingewikkeld. Omdat uh, uh, kort daarvoor voor KRO Reporter International een verhaal over Vladimir Poetin hadden gemaakt. Ook samen met Martin Maat. En dat was een heel kritisch verhaal. En ons werd duidelijk dat toen we weer naar Rusland wilden, dat, uh, je moet dan een permit aanvragen. Je moet een persvisum hebben. En onze producer in, in Moskou die gaf aan van... ja, jongens, ik weet niet wat er aan de hand is, maar het duurt en het duurt. En ik, ik krijg geen toestemming. En wat we uiteindelijk toen gedaan hebben is... ze vroegen steeds meer informatie, veel meer dan normaal gebruikelijk is. Omdat onze namen kennelijk op een lijst stonden door die Poetin-documentaire. En uh, toen moesten we een scenario inleveren. We hebben een scenario gemaakt, een soort fake scenario, een heel algemeen verhaal. En we hebben allemaal interviews aangevraagd... met allemaal pro-Poetin-deskundigen, uh, advocaten, juristen... En uh, nou ook allemaal afspraken gemaakt met die mensen. En toen kregen we een, een visum. En toen zijn we naar Moskou gegaan. En toen hebben we elke dag hebben we weer die afspraken die we hadden voor die dag afgebeld. En zijn we ons eigen verhaal gaan maken. En het eigen verhaal was inderdaad echt mensen in de buurt van Sergei opzoeken. En het verhaal laten vertellen. Hoe gevaarlijk was het voor, voor, voor, voor die mensen om het verhaal aan jullie ook echt uit de doeken te doen? Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk in te schatten. Kijk, uh, zijn, zijn vrouw bijvoorbeeld was doodsbang. Zo doodsbang dat ze ook absoluut niet in de film wilde zitten. Uit angst, nog niet eens zozeer voor haarzelf, maar dat haar kinderen wat zouden worden Gedaan. Zijn moeder, daar hebben we echt heel veel tijd voor nodig gehad om haar te overreden. Alleen zij, dat vond ik heel bewonderenswaardig. Zij had op een gegeven moment het gevoel: Jos, hebben mijn enige kind hebben ze gedood. Wat kan mij nog gebeuren? Dus dat was een heel indringend gesprek. En uiteindelijk, uh, ja, hebben, hebben zij dus het dappere besluit genomen om het te doen. Want wij stappen natuurlijk weer in het vliegtuig en vliegen naar Nederland. En klaar is het uh, qua veiligheid voor ons. En de film blijft zijn moeder ook, ook, ook best koel, cool, uiterlijk onbewogen. Maar zijn tante daarentegen is heel fel. Ja, Durfde voelde... zij dat ook ineens? Ja, dat was echt, dat interview, dat was, vond ik echt zo ongelooflijk indringend. Ik bedoel, ik heb echt, uh, ik heb nog nooit eerder meegemaakt, zal eerlijk zeggen, dat ik gewoon tijdens een interview uh, zelf ook tranen in mijn ogen voelde. Terwijl ik het nog niet eens teruggetolkt had gekregen. Want ik stelde vragen dan in het Engels en het antwoord komt in het, uh, in het Russisch. En op het moment dat zij beschreef wat er gebeurde toen ze hoorden van zijn dood. Ja, we zaten Martin, de cameravrouw Tijn van Neer van maar we zaten daar met z'n viertjes in die kamer. En dat was zo indringend. Dat was echt... En zij heeft dat ook. Zij heeft hem half opgevoed uh, toen hij jong was. En uh, zij heeft ook wat... zij hebben het belangrijkste van me afgenomen. Wat, wat kan het me nog schelen? Heeft u nog contact met ze? Jazeker. Nee zeker. Ik bedoel, dit, het zou ook echt uh, vreselijk zijn, vind ik, als je zo'n verhaal komt optekenen en geen contact meer met mensen houdt. Nee, nee, we hebben echt uh, regelmatig contact. Ook toen, ze de, toen we hoorden van de prijs, dan is echt het eerste mailtje wat je stuurt naar Irina uh, Annadeva, de producer. En die heeft meteen hen weer gemaild. en zo. We krijgen af en toe brieven van ze. Nee, dat, is echt, dat is echt nog steeds een. Ook om, om gewoon te horen van hoe gaat het met ze. Weet ja, je? Hoe gaat het met ze? Hebben ze bijvoorbeeld last van de film? Nee, ze hebben geen last van de film. Dat is ook wel weer. Uh, dat is ook wel weer hoe gek. Rusland werkt, hè? want soms denk je van... Nou, dit, dit gaat gevaarlijk worden. Uh, nee, dat, dat gaat goed. Ze hebben, er, ze hebben er geen last van. Ze zijn er ontzettend blij mee. Dat, uh, ze hebben ons daar ook echt voor bedankt... dat we dit verteld hebben, dit verhaal. En uh, nee, Tot nu toe gaat dat goed. Dus laten we alsjeblieft hopen dat dat zo blijft. Ja, Dan maak je de film. Dan wil je natuurlijk ook... dat die door zoveel mogelijk mensen wordt gezien. Was dat lastig in het begin? Um, nee, dat viel eigenlijk wel mee. Omdat we, wat heel bijzonder was, denk ik... is dat we hadden de film uh, klaar een jaar na zijn, uh, zijn sterfdaad. Precies een jaar daarna. En hij is toen op die sterfdag een jaar na, na dato vertoond... in een zestal parlementen wereldwijd. zonder dus andere ook in de Amerikaanse Senaat, in het Britse Lagerhuis... Duitse Reichstag En dat heeft heel veel belangstelling gecreëerd. Zowel media-belangstelling in al die landen waar hij vertoond werd. En dat resulteerde weer dat wij het verzoek kregen van landen... van mogen we hem van jullie kopen om op televisie uit te zenden. Dus hij is inmiddels in tien landen uitgezonden. Helaas nog niet in Nederland, zeg ik erbij onbegrijpelijk, vind ik zelf, maar... Uh... Hier ook wel in het parlement vertoond, en, en uh, volgende maand ook op een speciaal filmfestival, maar niet in de grote theaters in ieder nee, geval. Nee, nee, en hij heeft vervolgens, en dat is denk ik uiteindelijk nog belangrijker dan, dan die televisievertoning. hij heeft inmiddels op 15 filmfestivals gedraaid, wereldwijd, en dat zijn dan met name de mensenrechtenfilmfestivals. Hier in Nederland was dat uh, Movies That Matter van Amnesty International. En mijn ervaring is tot nu toe dat dat soort festivals ontzettend belangrijk zijn, omdat je daar rondom zo'n festival worden debatten georganiseerd, er worden politici beleidsmakers. Uitgenodigd. En eigenlijk nog anders dan bij een documentaire festival als het ITVA... kan je echt iets bereiken op zo'n festival. Omdat die mensen worden geraakt door de film. Ze besluiten er wat mee te gaan doen. En dat is ook gebeurd. Er is wetgeving tot stand gekomen in, uh, in verschillende landen. En echt niet alleen dankzij ons, maar wel door wat je in gang zet met die film. En ja, daar zijn we gewoon ontzettend trots op en blij mee. Maar nou, wat u hier bereikte was dat er in ieder geval, na het, eh, toen hij vertoond was in de Tweede Kamer, een motie werd aangenomen in ieder geval geen zaken meer te doen. Of hè, in ieder geval deze mensen niet meer toe te laten in Nederland. De mensen die in de film natuurlijk ook echt worden beschuldigd door eh, Magnitsky. Uh, vervolgens uh, legt de minister van Buitenlandse Zaken die uh, motie geheel en al naar zich neer. Ja, dat vind ik ongelooflijk teleurstellend. Het was echt een, een kamerbrede motie. Echt 150 stemmen. Iedereen was voor. En dit is eigenlijk vrij simpel. Er is een lijst van 60 betrokkenen bij wat er met Sergej gebeurd is. 60 mensen waarvan we weten dat ze uh, medeschuldig zijn aan zijn dood. Bijvoorbeeld de officier van justitie, de mensen die het geld ook echt hebben verduisterd. Hè, en die staan allemaal op die lijst. Ja, en het vreselijke is dus dat die mensen in Rusland niet gestraft worden. Er is eigenlijk uh, in Rusland, als het gaat om dit soort zaken, geen rechtsstaat. Dus wat er gebeurt is, die mensen, en dat is ook allemaal is gewoon bewijs van, die reizen de hele wereld rond. Dat geld wat ze achterover drukten Met dat geld. Dus ze verblijven in de duurzaamheid. De hotels aan de Riviera, ze vliegen naar Dubai, noem het allemaal maar op. En wat er nu geprobeerd wordt, is als we, als we het voor elkaar zouden krijgen dat er wetgeving komt, en in Amerika is die wetgeving er al, in Amerika is een wet aangenomen die het die 60 mensen verbiedt om nog in Amerika te reizen of te investeren. Nou, als een van de landen in de Europese Unie uh, dat ook zou doen, zou zeggen je komt er bij ons niet meer in, dan heeft dat door het Schengen-verdrag meteen gevolgen voor heel de Europese Unie. En waarom zouden wij het niet doen, denkt u? Ja, dat is heel simpel. Handelsbelangen. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. Ik bedoel, onze minister van Buitenlandse Zaken heeft direct bij zijn aantreden er geen geheim van gemaakt. Dat hij uh, de mensenrechten op een lager pitje zou zetten. En dat uh, de taak van het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken vooral zou zijn... het bevorderen van de Nederlandse belangen in het buitenland. Ja, en Shell heeft het gas in Zaghalin nodig. En uh, Gasunie heeft het gas ook nodig. Dus nee, dat, dat, dat is echt een hele kille rekensom. En dan moet je de Russen niet lastig maken... door moeilijk te doen over een dossier dat ze niet bevalt. Justice for Sergei. U heeft in ieder geval zijn verhaal verteld, Hans Hermans. Uh, te zien ook op justiceforsergei.com. En op 3 en 4 maart wordt de film dus vertoond... tijdens het Ruslandfestival in de Bali en Amsterdam. Hartelijk dank. Amsterdam. Ja. Straks nog een Iraanse satirische daily show. En top of flop uit het VARA-archief. Na het nieuws met Lieselot Thomas. Radio 1. Het NOS-journaal. 103 pensioenfondsen gaan korten op de pensioenen. Ze hebben dat gemeld aan de Nederlandse Bank. De fondsen moeten bezuinigen om eind 2013 weer financieel gezond te zijn. Gemiddeld gaan de pensioenen met 2,3 procent omlaag... maar 34 fondsen hebben aangegeven dat ze meer dan 7 procent gaan korten. In Afghanistan zijn drie Italiaanse militairen omgekomen bij een auto-ongeluk. Ze reden met hun voertuig in een kanaal in de westelijke provincie Herat. De mannen reden in een convoy door het district Chindat, toen ze van de weg raakten en in een kanaal terechtkwamen. Het aantal meldkamers voor 112-diensten wordt teruggebracht van 25 naar 10. Die 10 meldkamers worden één organisatie waarin op dezelfde manier wordt gewerkt. Zo moet de efficiëntie worden vergroot. Bellers hoeven niet meer te zeggen welke hulpdiensten nodig hebben. Dat wordt in die meldkamer al geregeld. En in een bos in het Zuid-Limburgse Margraten is gisteren een links gefotografeerd. Dat zegt althans een Belgische fotograaf die het dier op beeld heeft vastgelegd. De Euraziatische links is zeer zeldzaam in Nederland. Staatsbosbeheer neemt de waarneming heel serieus, maar kan het bericht nog niet bevestigen. En dat is nieuws op dit moment. Dit is de gids.fm met Deborah Blekkenhorst, de wereldontvanger. Kima, hey Kie, ja, Willem Frank noot, wat heb jij nou meegenomen vandaag? Dit is de opening van het televisieprogramma Parazit. Het is een satirische show die helemaal is toegespitst op de situatie in Iran. Het is ook in het Persisch. En de programmamakers die hebben duidelijk Leentje Buur gespeeld... bij de koning van de nieuw satire, John Stewart van de Daily Show. En de John Stewart van Parazit is Kambis Hosseini. Maar in het huisje? Je maakt een extra geniet. Ruzdamen garike die niet ja, Kambis Hosseini. Ik denk een van de weinige mensen die sneller praat dan Matthijs van Nieuwkerk. Uh, die Hosseini die introduceert parasieten als volgt. Dit is Parasiet. Een programma vanuit Amerika. De allesverslindende imperialistische opponent. voor een culturele aanval tegen de grondslagen van de islamitische maatschappij. Doe maar, een, een culturele aanval klinkt hard, is het dat ook? Geen, nou, geen ordinaire scheldkanonades. maar wel een ja, wel heel erg grappige, satirische. een doorlopende aanval op wat volgens deze makers wat er mis is in Iran. En ze nemen vooral president Ahmadinejad op de hak... of de baas van de Republikeinse Garde, een ayatollah... of gewoon een nieuwsbericht op de Iraanse staatstelevisie... zoals in een fragmentje uit Paris ziet... over het stopzetten van de Iraanse samenwerking met het Louvre in Parijs. Het is een muzee, het een een een een een Huh? Het is een museum, het is cultuur, roept Kambis de presentator. Hoe kun je daar nou een probleem mee hebben? Ik snap het niet. Wat is er mis met het Louvre? Waarop zijn sidekick, die hoor je daarna, een hele droge opmerking maakt. Ja. Mona Lisa draagt geen hoofddoek. Dat is het dan mis met het loeveren. Nou, de, de makers van Parajit nemen het Iraanse nieuws op de hak. Maar Hosseini, de presentator, die ontvangt ook gasten aan tafel... om een lolletje mee te maken... of om juist over Iran een heel serieus gesprek te voeren. En voor wie maken ze dit programma dan? Uh, voor jongeren? Uh, in Iran, de zijn vooral, vooral voor, uh, voor, voor de tieners, voor twintigers, voor dertigers... Iran is een heel erg jong land. Uh, bijna driekwart van de Iraniërs is jonger dan dertig. En volgens Hosseini, die kwam zelf een, een jaar of tien geleden... Uh, Vluchtte hij uit Iran naar Amerika. zijn veel jongeren erg geïnteresseerd geraakt in politiek. En hij verwijst daarbij uh, naar de, de verkiezingen in 2009 en de protesten die volgden. Kan wie zo zijn? Ze waren vroeg van te ontwikkelen door de manier waarop ze eerder ontwikkelen waren. En ze wilden meer politiek. En hier komen we, come. we hebben een show dat het en informeert... en alle jaren met de volgende politiek ja, de Iraanse jongeren die willen op een andere manier vermaakt worden... dan ze gewend zijn op de staatstelevisie. Want daar zien ze vooral heel zuur en, en bitter nieuws. En toen kwamen wij, zegt Kambis Hosseini... met een programma dat informeert en vermaakt... en jongeren ook meesleept in de, in de huidige politiek. En dit programma wordt dus gemaakt in Amerika? Wordt gemaakt in, in Washington. Daar staan de studio's van, van Voice, of America. Van Voice wordt... of America. Voice of America? Ja. Uh, Voice of America. Ja, het, het stamt nog uit de Koude Oorlog. Het, het, het werd toen wel de, de, gezien... Als de de Vrijheidsradio van de Amerikaanse overheid proberen ze uh, mensen in het communistische deel van de wereld te bereiken. Ja, nu is het een soort wereldomroep uh, die in volgens mij 44 talen uitzendt. Helemaal betaald door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Door Hillary Clinton. Uh, zelf zeggen de makers van Paradise dat ze de inhoud van het programma helemaal zelf bepalen. Dat ze niks opgeleid, opgelegd krijgen door, uh, door het ministerie. Uh, maar dat wordt door niet iedereen aangenomen. Onlangs waren ze te gast in The Stream. Dat is een mediaprogramma op, uh, op Al Jazeera. En daar kregen ze flink weerwoord van Nima Shirazi. Een Iraans-Amerikaanse schrijver. Waar het probleem arises is being funded by the United States government which has 30 years of threatening and demonizing Iran well, and do, favoring regime change that's Nima. the issue Nima, you lose have, credibility Nima. and you lose your even if it's a perception of independence die Nima Shiraz, die zegt het tegen die makers. En jullie laten je betalen door de Amerikaanse regering. Die heeft al een geschiedenis van 30 jaar. Nou, ruzie met Iran, uh, modder gooien, bedreigen, demoniseren van Iran. En daardoor verliezen jullie je geloofwaardigheid en perceptie van onafhankelijkheid. Maar ja, presentator Hosseini, die verwijst naar zijn uh, 1 miljoen kijkers, de fans. En die zijn het blijkbaar niet met die kritiek eens. Maar is het nou wel uh, gemakkelijk voor Iraniërs om inderdaad naar zo'n programma te kijken... dat dus zo kritisch is over de president? Ja, nou de jongeren, die weten altijd wel allemaal niet te vinden. Uh, he, op internet worden die filmpjes heel veel bekeken. Als er al blokkades zijn, dan weten ze die wel te omzeilen. Um, en er gaan ook voor mensen die geen internetverbinding hebben... Gaan er kopietjes van, van dvd'tjes, die gaan, uh, die gaan van hand tot hand. En via de satelliet wordt er ook heel veel gekeken. Schotels, satellietschotels, zijn in Iran officieel verboden. Teheran wil niet uh, dat mensen naar de westerse decadente televisie kijken... en vreemde ideeën krijgen. En af en toe treedt de politie ook streng op. Dan worden die schotels letterlijk van, uh, van de daken af, uh, afgemept. Uh, het, het regime probeert ook nog eens de tv-ontvangst zoveel mogelijk te storen. Want er zijn zoveel schoten antennes dat ze die lang niet allemaal kunnen verwijderen. En aan die storing, daar is de naam parasiet aan, aan ontleed, want dat betekent namelijk storing. Ja, en ik neem aan dat Teheran dan niet echt zit te wachten op parasiet. Nee, parasiet wordt, uh, wordt gehaat. En vorig jaar toen de makers van parasiet gast waren bij, uh, bij John Stewart, hè, een grote satirische voorbeeld, vertelden ze ook dat er in Iran een anti anti-parasiet wordt gemaakt een paar shows that they ze proberen te praten zoals wij, ze produceren de shows zoals ze produceren een satire show in yeah. Iran. Het called Anti Parasiet. Like Het is alsof je een anti Daily Show hebt. Stel je dat voor. Hoe grappig zou dat zijn? Ja, Anti Parasiet doet Parasiet dus precies na. Eenzelfde soort productie. Nou, als je het kijkt, het ziet er bijna hetzelfde uit. Dezelfde visuele trucjes en effecten en ook zo'n soort grappen. Maar die gaan dan helemaal over Amerika, over Voice of Merken, over Israël, over de BBC. Nou, presentator zijn die kan er wel om lachen. En wie benieuwd is naar de echte paratie, ga naar onze website, degids.fm. Verder klikken naar De Wereldontvanger. Daar vind je een linkje naar recente uitzendingen met Engelstalige ondertiteling. Willem Frank, de Noot. Dankjewel. Snow Patrol met Shut Your Eyes. Alweer uit 2006, maar het werd pas een hit in 2007 bij ons. Nadat hij opnieuw was uitgebracht. Dit was de VARA toen. Uit ons rijke Varenarchief archief heb ik de laatste aflevering van Top of Flop opgevist. Het was het eerste popmuziekprogramma op de televisie. Van 1961 tot 1965 presenteerde Herman Stok dit populaire jongerenprogramma. Vanuit de studio of op een locatie in Nederland... leidde Stok een panel dat de nieuwe platen beoordeelde. Nadat Stok het gramofoonplaatje opzette... peilde de camera de reacties in de zaal. En Top of Flop bracht als eerste programma het publiek zo uitvoerig in beeld. En dat had weer tot gevolg dat de van de plaatsen die de show aandeed op de dag van de uitzending... helemaal waren volgeboekt. Maar uiteindelijk ging het toch om het belletje of de toeter. Top of Flop. De laatste uitzending was op 11 mei 1965. Ik was toen zelf min 13. Goedenavond, deze aller, allerlaatste uitzending van Top of Flop... komt vanuit de Buitensociëteit in Zwolle. We zijn, zoals iedereen nu weet, met de trein hier naartoe gekomen. Zijn er ook Amsterdammers in de zaal? Ja. Goed. Uh, wie. Iedereen. Mag ik even? Iedereen kent natuurlijk Sam de Chem van de Woolly Bully. Maar die niet. Hij heeft namelijk een nieuwe plaat gemaakt en die gaan we hier vanavond laten horen. Sam de Chem met the pharaohs in juju hand Dat was dus Sam de Sham en de Farao's met Juju Hand. Ko, uh, cool. jij als eerste nu wat van deze plaat. Uh, het uh, lijkt een plaat, Herman, uit de tijd dat de rock and roll nog wat te ruig was. Uit die beginperiode weet je ja. wel, je kent de platen zelf. Ik uh, hou erg van die, uh, van die tijd toen de rock and roll nog rock en was. Ik uh, hou dus ook van Sendechem, van de Woolie Bully, van Juju Hand. Dankjewel. We gaan naar Sofietje. Waarom lach jij? Wat vind je ervan? Vervelend. Ver, waarom vervelend? Uh, nou, ten eerste lijkt hij veel te veel op de eerste plaats, boedig, vind boedig. ik. En uh, ik vind hem niet melodieus. En daarbij, uh, ik vind... Uh, heb je gezien het fotootje op de hoes? De, de, de stem, de jam met de, met de baan. Oh, is dat zo afschuwelijk. <laughs> dankjewel, wel. Uh, Ruud. Uh, het spijt me voor de zaal, maar ik uh, ben het volledig met de vorige spreker eens. Zo. <laughs> <So. laughs> dankjewel, dag, gaan we nu. Dan gaan we nu naar Miet. Wat vind jij ervan? Lekker, lekker hoepa, hoepa. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Ja. Goed, dan weet ik wat er gaat gebeuren. Dat zijn twee voor, twee tegen. Mag ik. Wie vindt, wie vindt dit plaatje? Wie vindt het een flop? Wie vindt het een flop? En wie vindt het een top, wie vindt het Ja, dankjewel. Jongens, mag ik vragen? Mag ik vragen een beetje stiller te zijn tijdens het spreken van de jury en ook van mijzelf? Zaal, luister goed, luister goed. In doodse stilte ga ik de volgende plaat aankondigen. Er mag uit volle borst worden meegezongen, waarna weer naar de jury wordt geluisterd. Want hier is de plaat die in Nederland bovenaan de parade. Satis, Help hebben de vorige maand gedraaid als eerste in Europa. The Rolling Stones met Satisfaction. Dat waren dus de Rolling Stones. Niet, zeg het kort en krachtig. Nou, ik mag de Rolling stones wel. Althans, de muziek. Jij vindt het ook fijn? Ja. Dankjewel. Code Klopt, vind jij dit? Hoe vind jij dit plaatje? Ik vind het plaatje leuk. Ik uh, wil alleen zeggen, ik hoop dat de stones niet uh, al de beste opname gaan maken. Het moet een beetje blijven vervormen natuurlijk. Hè? Opname moet er niet te goed worden. Fijne plaat zo. Fijn dankjewel. Uh, Sofietje. Fijn. Jij vindt het fijn. Wat ja. vind je er fijn aan? Uh, nou, Ik vind bijna alles van de Stones fijn. Ik kan iets schelen wat het is? Nou, ja. Misschien Dankjewel. Is Dankjewel. Uh, Ruud. Alleen die vervormen de gitaar is al een top voor mij. Jij vindt het einde. Laat ja. het maar gauw zien. Goed, en met deze? En met deze plaat van de Rolling Stones zie ik dat we geen tijd meer hebben. Wij moeten deze allerlaatste uitzending dus gaan besluiten. Ik dank iedereen voor de belangstelling. Uh, wij gaan weer met de trein naar Amsterdam. De andere mensen gaan naar Zwolle. Uh, ik zeg dus deze keer wel bedankt, maar niet tot ziens. Dit was Toppenflop 36-24-36. De aller, aller, allerlaatste top of flop met Herman Stok. En uh, ga even naar degids.fm, want dan kunt u ook nog even kijken... hoe bijvoorbeeld die kapsels precies eruit zagen in 1965. Nou, ik kan u zeggen, heel erg vorige eeuw. Bent u in de steek gelaten? Nee, hey, u moet het zelf doen, u kunt het zelf doen. Bent u vastgelopen in de bureaucratie? Wat hoort er onze verbazing? Toestel is er niet meer, komt er ook niet meer...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 Mail naar superman.vara.nl En woensdag, dan is Superman er weer om al uw problemen op te lossen. Al 125 jaar lang proberen reclamemakers ons te verleiden om juist de door hen aanbevolen auto te kopen. En elke keer doen ze dat weer met nieuwe en andere argumenten. Dan weer was de auto snel, dan weer veilig, dan weer avontuurlijk. En nu is de auto in de reclame vooral groen en een weldaad voor het milieu. Onze reclameman Charles Borremans bezocht met verslaggever Bert Molenaar de expositie 125 jaar autoreclame in het Haagse Lauwman Museum. Het prille begin, dat is het eerste bord van de tentoonstelling... over 125 jaar autoreclame. En Chardot, neem ons even mee terug in de tijd. Ik lees even voor. Kijk daar, een rijtuig dat zich op eigen kracht voortbeweegt. De auto is een teken van vooruitgang. Koop een auto, dan doe je mee. Dan ben je modern, dan hoor je bij die vooruitgang. Ik denk dat dat heel vaak en heel lang ook echt het geval is geweest. Dat een auto... Eigenlijk ook nog steeds uh, uh, uh, anno heden altijd een teken is geweest van letterlijk en figuurlijk vooruitgang en ook tegenwoordig is het ook de introductie van elektrische auto's of hybride auto's is ook weer een teken in van vooruitgang. We gaan weer naar een nieuwe fase van vervoer toe. Opvallend, vrouw achter het stuur in die tijd hè? Ja, die ziet overigens in het begin. ...van de auto zie je dat vrouwen heel vaak achter het stuur worden afgebeeld. Dus het is niet alleen maar een mannenmobiel, maar ook een vrouwenmobiel. Ja, later in de jaren 50 verandert dat, dat, dan zie je nadrukkelijk de man achter het stuur zitten. Maar hier zie je dat vrouwen en mannen min of meer gelijkwaardig eh, met die automobielen omgaan. Ja. Nou gaat dat uh, verloren in de jaren 50 en 60. De rol van de vrouw de laatste jaren zie je de rol van de vrouw... in de reclame weer serieus worden genomen. Ja. Willen reclamemakers dan heel graag de emancipatie van de vrouw steunen... of is het gewoon heel plat, momenteel, één op de drie auto's wordt door een vrouw gekocht? Ja, het is gewoon het is, gewoon, het is een doelgroep. En die doelgroep die moet een auto kopen. Dus ja, ik denk dat er niet zoiets achter zit. We moeten een rol spelen in de emancipatie van die vrouwen. Dus het is gewoon ook uh, verkoop, platte verkoop. We gaan naar de jaren 50, de jaren 60. Grote Amerikaanse bakken, grote lampen. We staan nu voor een beroemde auto uh, vanuit marketingperspectief, reclameperspectief. Dat is de Ford Edsel. Aan de voorkant een, een wonderlijke opening. Wat is dat? Als je daarna gaat kijken, dan werd er wel eens gezegd dat hij eruit zag als een vagina. Dat uh, was nogal uh, opmerkelijk uh, voor die tijd. Is Overigens hij daar, nog Overigens Is steeds. hij daarom geflopt? Hij is geflopt. Uh, hij is totaal geflopt. Het is een auto dus uit 1958. Die, daar is ongelooflijk veel marketingonderzoek aan vooraf gegaan. Uh, dus hij is echt met heel zorgvuldig Neergezet. Edsel krijgt de bijnaam Everyday Something Else Leaks. Elke dag gaat er wel wat kapot. Gaat er wel wat, uh, wat, uh, wat kapot. Nou, ook de reclamecampagne staat hierbij, is geen succes. Echt, nog steeds als je praat over marketingblunders... is dit een van de allergrootste marketingblunders. Een auto die alles tegen heeft. Hitler wilde hem. Porsche. in dienst van Hitler, bouwde de Volkswagen. Ja. Hier staat hij, de Kever. Gigantisch succes geworden. En eh, blijkbaar hadden wij dus als kopers ook heel weinig moeite mee... dat de Volkswagen die wij kochten, dat het ooit de KDF-wagen is geweest... Hè? de Kraft durch Freude-wagen. Blijkbaar speelde dat dus helemaal niet. Want eh, men wilde toch ook na die Tweede Wereldoorlog van A naar B... Je ziet toch dat dan de behoefte van de consument, denk ik, om van A naar B te reizen zelf achter het stuur zittend, dat het veel groter is uh, geweest dan... ja, maar die auto komt uit het Derde Rijk. Hadden ze geen boodschap aan. Ze hadden er geen boodschap aan. Toch zie je uh, tientallen jaren lang amper Duitsstalige reclameuitingen in Nederland voor de auto. De laatste jaren valt me op dat je het wel begint te zien. Volkswagen, ja. dat is auto. auto. Dat is auto. Dat hadden ze vijf jaar geleden, tien jaar geleden, niet gedurfd. Nee. Opel, weer auto's. Die leben auto's. Mercedes. Uh, wat heeft Mercedes? Noem het beste. Ja. Wat is de verklaring dat je dat tientallen jaren niet ziet... Nou, en de laatste heeft, twee, ik... drie jaar zie je het opkomen? Ik denk dat het wel te maken heeft met een generatie die nog opgegroeid is... in een tijd dat alles wat naar Duitsland kwam toch een beetje besmet was. Maar het is natuurlijk... Das Auto is ongelooflijk goed bedacht. Het is ook een grap, denk ik, naar Das Boot, hè? die beroemde film... Nou, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Is het nazi-luchtje weg? Dat ik denk het, dat het volledig weg. Uh, over dit als Opel. Kijk, Opel het is een merk... ...jarenlang de best verkochte automerk in Nederland. En er is nooit een echt opmerkelijke, goede campagne gemaakt... ...voor een Opel echt waar? en voor de Opel Cadet. Nooit. Dat is nooit de best verkochte auto geworden door een waanzinnige campagne? Gewoon omdat het... Nee, absoluut niet. Is de auto voor reclamemakers een mooi onderwerp? Het is een geweldig vervoersmiddel, het is snel, het is veilig. Maar ja, het is ook peperduur, landschapverpestend, al die wegen... Ja, de meeste reclamebureaus die doen een moord om een auto-account uh, op hun lijst te mogen zetten. Waarom? Omdat het veel verdient of omdat het ook zo interessant is? Omdat het heel interessant is. Uh, je hebt om de zoveel tijd weer uh, uh, nieuwe modellen die geïntroduceerd worden. Er zit veel geld achter. Er worden uh, veel uh, middelen en media ingezet. Uh, niet alleen uh, televisie. Maar ook, ook radio, printcampagnes, vooral vroeger grote campagnes in de kranten. In allerlei tijdschriften, vakbladen. Maakt maak, denk... maak men ook de slag naar internet? Dus, tu tu tuurlijk, ja? internet is natuurlijk nu op dit moment ongelooflijk belangrijk. Omdat je met behulp van het internet kun je consumenten.. Of mensen die uh, we prospect noemen. die op zoek zijn naar een auto. heel lang aan je binden. Uh, er zijn talloze interessante sites. waar je build your own car kan doen. waarbij je uh, je eigen auto. En je eigen kleur kan samenstellen. Is ontzettend leuk om te doen. Welke velgjes wil ik eronder hebben? Wil ik uh, nog een spoilertje op hebben? Uh, hè, je hebt een prachtige uh, uh, site van Ford Mustang. waarbij je een waanzinnige. je eigen Ford Mustang helemaal kunt samenstellen. Maar ook de Fiat 500, hè? Tot, in Alles. deze tari, dus is... Het kleinste biesje, ja. het kleinste ja. streepje. Een andere ja. kleur. Ja, dus dus je bent als een soort kind ben je weer bezig met het. In de stoepwinkel. In de stoepwinkel met het maken van je eigen model. En dan zie je uiteindelijk een prijs die je kan niet betalen. Maar je bent er toch mee bezig geweest. Dus internet is heel erg belangrijk geworden. Maar daartussen ook natuurlijk alles rondom direct marketing. Ik denk dat er misschien wel een verschuiving plaats is van meer het massamediale naar meer het individuele toe. Zij onze reclameman Charo Borremans op de tentoonstelling in het Haagse Lauwman Museum over 125 jaar: autoreclame. En hij voorspelt dus minder grote advertenties in de kranten en bladen en meer op de persoon gericht. Misschien wel autopost aan huis? Volg de gids.fm ook via Twitter. Surf naar de gids.fm en klik op de link. En is er nog wat het kijken waard vanavond op de televisie? Vanavond is er weer een aflevering van de Slag om Nederland. Er is geen enkel land in Europa waar je zoveel kunt winkelen als in Nederland. Echt waar. Er is heel veel gebouwd, maar nu dreigt er net als op de kantorenmarkt... een enorme leegstand in de winkelstraten en ook centra. Hoe kan dat op Nederland 2 om half negen vanavond? En Tegenlicht van de VPRO maakte tien jaar geleden... twee afleveringen op het dieptepunt van de economische crisis in Argentinië. De Argentijnen lieten zien hoe zij de crisis doorstonden en welke creatieve trucs werden ingezet... om ook weer te overleven. Argentinië is sindsdien economisch met indrukwekkende cijfers hersteld... maar lijkt nu opnieuw bovenaan de glijbaan te staan. Het programma gaat terug naar de mensen van toen... om een hedendaags handboek te maken. Hoe overleef ik een economische crisis en wat kunnen wij er ook van leren hier? Op Nederland 2 is dat te zien om 9 uur. En daarna is het wel genoeg. En binnen komt nu Jurgen van den Berg om te vertellen wat er straks in lunch zit. Nee, ik ben zeer blij verrast hier weer te zien, Jurgen. Okay. Zeg het maar. In Nederland vermoord bejaarden, zegt de Republikeinse presidentskandidaat Rick Santorum. Daar gaan we zo met NSF over doorpraten. Want de Amerikaanse media namen dat eigenlijk klaklozen over, dat bericht. Zo. Mediaforum met uh, twee columnisten. Malou van Hintum en Bart-Jan Spruit. En straks om half twee is er natuurlijk ook weer stand.nl. Alle media-aandacht voor Prins Frizo is terecht... En wie komt er langs? Marcel Geloof, dat is de hoofdredacteur van NOS Nieuws. Geeft uh, toelichting straks dus in Stam.nl aan Jurgen van den Berg. En voor die tijd op deze zender natuurlijk lunch met dezelfde presentator. Tot morgen. Surf naar de gids.fm. Nu gaan we op deze Job, is dat is toch niet helemaal de goeie? Ik vind het echt belachelijk. Vertrouwen in Cohen is wel gewoon weg. Politieke moord kun je maar één keer plegen. spelletjes aan de stoelpoten ja. van Job Cohen zagen. Prins Frizo. Er moet rekening mee worden gehouden dat de prognose niet eerder dan aan het eind van deze week kan worden gegeven. Iedereen buust. Andermaal wereldkampioen. Nou ja, het voelde zo goed en uh, oh, ik ben zo blij. Mee. Dit is weer zo'n kramermoment. Iedereen gaat staan hier. Hij kijkt, hij is het aas met 1308 77